Van twee uur. Kees Groot met het NOS Journaal. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn opnieuw legervoertuigen aangekomen zonder kentekens. Vermoed wordt dat ze uit Rusland komen. Volgens correspondent David-Jan Godfoy zijn het er meer dan tien en hebben ze onder meer raketsystemen meegenomen. Gisteren kwamen in het gebied al ruim 60 van die trucks aan. De leider van de opstandelingen in Donetsk zei eerder... dat hij plaatsen in de regio wil heroveren op het Oekraïnse leger. Ook in Lugansk kwamen vandaag Russische militaire voertuigen aan. In de oost oekraïense steden worden vandaag verkiezingen gehouden door de rebellen. De Roemenen kiezen vandaag een nieuwe president. De huidige president, Băsescu stapt na tien jaar op. De grote favoriet is de 42-jarige sociaaldemocraat Victor Ponta... die lagere belastingen en hogere pensioenen wil... De president van Roemenië heeft een grotendeels ceremoniële functie. Het dorp Pahoa op Hawaii lijkt te ontkomen aan een vernietigende lavastroom. De gloeiende massa is 146 meter voor de hoofdweg naar het dorp tot stilstand gekomen. Pahoa bereidt zich al weken voor op eventuele schade door de lava uit de Kilauea. Dat is een van de actiefste vulkanen ter wereld. De eerste bewoners stonden op het punt om te worden geëvacueerd... maar volgens de autoriteiten gaat nu nauwelijks nog gevaar uit van de lavastroom. Twee jongens van 12 en 15 hebben gisteren in Zaandam... een bejaarde vrouw met pepperspray in het gezicht gespoten. Waarom is niet duidelijk. De politie hield de jongens even later aan. Ze hadden de bus met pepperspray nog bij zich. De vrouw van 88 is geschrokken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Karine Kleibeuker is in Herenveen Nederlands kampioen op de 5 kilometer geworden. De 36-jarige schaatster uit de ploeg van Jillert-Anema bleef haar ploeggenote Carlijn Achter-Eek voor. Jorien Voorhuis eindigde op de derde plaats. Het weer, de zon schijnt flink en het wordt 15 tot 18 graden. Geleidelijk neemt vanuit het westen en zuiden de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen, morgen is het eerst vrijwel droog, maar later gaat het opnieuw regenen. De wind neemt toe tot windkracht 7 aan de kust. Dit was het NOS... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel drie kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A16 Rotterdam-Breda voor de Moedijkbrug. Zes kilometer door werkzaamheden. Het hele weekend is er maar één rijstrook open. Je kan het beste omrijden over de A27 en de A29... als je vanuit de Randstad naar Brabant wil. Tot zover de verkeers...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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Maar en queens,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 De, beginning, de begin van uh, een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag, 8 over 2. En uh, vandaag hebben we een speciale gast, dat is uh, Luc de Bruin. Luc, welkom. Ja, hallo. Hallo. Goedemiddag. Ja. Luc, uh, je bent de van uh, Al de liefste En jullie hebben een uh, uh, dubbel heb ik altijd gezegd uh, vandaag. Want uh, je hebt een uh, derde album jullie me uitgebracht. En jullie zijn 20 jaar uh, bij elkaar. Ja, klopt. Bij elkaar. Ja, dus, dus zeker dubbelfeest. Ja, en wat is voor jou het, de grootste mijlpaal? Uh, nou, twintig jaar bij elkaar blijven met een bandje. is natuurlijk best wel... Uh, ja, het is best wel speciaal. Ja. En, en, en het ook nog goed doen. Dat en, en, uh, uh, is mooi, maar het derde album is ook... Ja, dat is ook weer een soort... Uh, Nieuwe geboorte van iets waar we zes jaar aan gewerkt hebben. Dus, dat, dus het, het weegt allebei even zwaar. Oké, okay. ja, voor de, de mensen die jou niet kennen. Je woont in Zandvoort. En, uh, al twintig jaar. Al ja. twintig jaar, precies. Ja. Je, je uh, toen je met uh, Allerliefste liefste begon, uh, ben je gelijk naar Zandvoort verhuisd. Ja, dus eigenlijk ik drie keer feest. Ja, dus ik woon ook al twintig jaar in Zandvoort. Ja. En, uh, uh, dus je bent uh, uh, een van de drummers uh, bij bekende bands. Want uh, we hebben meerdere drummers in Zandvoort. Klopt, ik ken er twee ik ook <laughs> zullen we dan dezelfde zijn iemand drum van Maar natuurlijk bedoel jij ja en de en ja en de derde Peter Wezenbeek. die was zat bij de George vroeger oh dat klopt ja nou, ja dan hebben we het toch wel over dezelfde ja, ja. <laughs> gelukkig <laughs> ja dus dit nou ja ik weet niet of ik zo beroemd ben maar uh, ik, ik, we, we, we hebben enige bekendheid laat ik het zo stellen. oké okay. Hey, je hebt een aantal CD's meegenomen. Je bent een drummer, dus het zal vooral om drummen gaan, dit gedeelte van het programma. Nou, en ook wel liedjes, want ik hou meer van liedjes dan van drummen. Als, ja. ik, als ik echt naar zo'n soort slagwerkvoorstelling moet, dat hou ik meestal tien minuten vol. En dan ga ik naar huis. Dus ik hou wel van liedjes en van melodieën, maar ook wel van mooi drumwerk. Ja. En de volgende plaat die we gaan draaien is El Giro. En waarom juist deze plaat? Nou, El Giro is wel een favoriet voor mij. En daar hebben we altijd goede drummers bijgezeten. Steve Gett heeft heel veel gedrumd, maar dit is net een liedje waarop Jeff Pacaro drumt van Toto, die ook al, geloof ik, op zijn 45e overleden is aan te veel drugs en drank en rock'n'roll. Uh, maar het is ja, gewoon een uh, goede drummer. Erg mooi liedje. Oké. Okay. Gaan we even draaien. Met uh, Morning, met uh, Joe Pekaro, uh, heette de nummer toch? Jeff Pecaro. Uh, Jeff ja. Pekaro, sorry. Ja. Hey, um, uh, 20 oktober in de Jopenkerk uh, is jullie nieuwe album gelanceerd. Uh, je hebt Zes jaar lang aan gewerkt. Klopt. Hebben jullie zoveel geschreven en weggegooid? Ja, dat ook. Uh, maar het is ook nog zo dat het uh, 20 jaar liedjes zijn die we al. We, uiteindelijk in die 20 jaar hebben, maak je toch. Nou, ik wil niet, zeggen maar, 100 of 150 demo's met liedjes. Mm. En uh, uh, uiteindelijk hebben we een selectie gemaakt en een producer gezocht. En uh, uiteindelijk kwamen we uit bij Michel Schoots. Voor de mensen die hem niet kennen, dat is de oude drummer van de Urban Dance Squad. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook de, alle platen van Raccoon gedaan. En van Kane. En van, dus we hadden zoiets: we geven het uit handen. Maar dat, dat, dan ben je ook wel. Ja, je bent zoeken, je moet met zijn man overleggen. En, Heel schols moesten moest we gewoon weer voor gaan spelen voor hem. Als soort van, hij ging zitten van, nou, laat je, je liedje maar horen. Uh -huh. Dan ga je selecteren. En, en ja, dat heeft gewoon heel veel tijd gekost. Waar, waar, waar ben je het meeste trots op van, van het album? Uh, welke, welke, welke, welke... Nou, ik vind Kittel? het... Omdat het, de meeste mensen kennen ons natuurlijk van het Franstalige uh -huh. gebeuren. Maar er staan nu ook vijf Nederlandstalige liedjes op. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Vind ik wel goed. Vind ik, vind ik nergens op lijken. Ik vind uh, Ja... Daar ben ik blij mee. Ik heb jullie CD gisteren beluisterd. Uh, wat mij opviel, was uh, uh, een plaat die echt zandforts uh, kan, uh, kan aandoen. En dat is de wind. Uh, uh, hoe, uh, hoe is die ontstaan? Nou, het, dat, er, staan, er staat één vertaling op en één cover. En één vertaling is dit liedje. Uh -huh. Dat is van uh, het origineel is van Francisca Brel. Je t'aime, je teme, je t'aime. Hey. En daar hebben wij van gemaakt: uh, Ik ben, ik was, ik zal er altijd zijn. En Ja, dat op een of andere manier, omdat dat een Franstalig liedje is... als je hem in Nederlandstalig zingt, blijft het Frans klinken. En de tekst is gewoon goed gelukt. En, ja, uh, ja we, spelen, we spelen hem altijd in de voorstelling... of altijd als we ergens in de kroeg of waar dan ook staan. En het is gewoon een uh, bewezen mooi liedje. En dat, dat, dat zit al een hele tijd in uw repertoire? Nou, we, dat doen we nu twee jaar. Ja, die, die hebben we al twee jaar meegenomen in de shows. En die, die hebben we gewoon nu uh, die hebben we bij de plaat gezet... omdat we, dat we veel reacties kregen dat mensen een mooi liedje vonden. Hey, en waarom de, de, de, de mengeling tussen Nederlands en Frans? Want zoals je terecht ook aangeeft, jullie zijn bekend door het Franse werk. Is dat ook door jullie grootste hits gekomen? Door die mengeling ook? Dat ook. Maar eh, voordat we Franstalige muziek of, waar een beetje bekend mee werden... hebben we ook Nederlandstalig liedjes staan. We hadden vroeger ook echt een Nederlandstalig album. Hebben we wel eens uitgebracht, kleinschalig. En nu hebben we alle liedjes lieten we dus aan, aan Michel Schoots horen. En die vond een aantal liedjes van vroeger vond hij echt fantastisch. Dat hij zegt, nou die jongens die moeten jullie erop zetten. Alleen dan wel nieuw geproduceerd. En wij natuurlijk met Schaffi met, met en met Paul Leeuw deden wij het Franse gedeelte, zij het Nederlandse gedeelte. En dat vond hij niks. Hij zegt, je moet het niet door elkaar doen. Dus of Nederlands of Frans. En zo, het, daarom staan er nu vijf hele Nederlandse liedjes op. En ik geloof zeven Franse liedjes. Oké. Okay. Ik heb jullie ook, uh, nou, tot zijn, twee jaar geleden gezien bij het uh, provincieconcert. Dat vond ik ook heel bijzonder. Want toen trad hij op met het Noord-Hollands Jeugd... Uh... Ja, met het, ja, het KM, KMO heet het ook. Ja. Kennen me jeugdorkest. Precies, Kayao. dat was het. Ja. En ja. Ja. volgens mij is dat ook heel bijzonder om dat uh, mee te maken als, uh, als band, of niet? Nou ja, het is, uh, ja zeker. Omdat gewoon... Uh, wij spelen altijd met z'n drieën, dus dat is redelijk primitief. Mm -hmm. en als je dan plotseling met een orkest met 50 mensen... Of, uh, wat dan ook. Ja, dan, en je hoort plotseling alle melodieën, mooie akkoorden en violen. En ja, dan word je daar wel heel warm van. Maar heb je dan niet het gevoel als drummer zijn het dat, je, dat je maar een bijrol speelt? Of uh, door al die uh, muziekinstrumenten die. Uh... Nee, want jij leidt het wel. Dus je, ze moeten wel naar jou luisteren. Want je mm -hmm. kan ze natuurlijk versnellen en vertragen. En, en, en als dat niet steady is, dan, dan wordt het niet veel. Dus, dus je hebt wel de macht, en dat is heel leuk. En is dat, was dat eenmalig? Of denk je van nou dat... Uh, uh, soort uh, symfonica on Rosso... Uh, met al de liefste, dat uh, kan er ook nog wat een keertje in zitten? Nou, dat is wel leuk. We hebben het natuurlijk gedaan. Hè? Zeven avonden symfonica in Rosso... met Paul ja. Leeuw toen. Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was ook met zo'n groot orkest. Ja. Uh, we hebben het... Uh, ik ken hem een jeugdorkest gedaan. We hebben het toevallig gisteren nog met de... IJmuide Harmonie. Uh, gisteravond in Velzen. In Schouwburg, Schouwburg Velzen, geloof ik heet het. Uh, ook voor 800 mensen. Of die, die Schouwburg zat vol. En dat is daar zitten nou geen strijkers bij, maar dat is ook een orkest van 60 of 70 mensen. En ja, het is gewoon leuk. Ja, het is het is, de afwisseling is gaaf. We doen heel veel met z'n drieën en dan af en toe zo'n uitstapje is heel leuk. Oké, okay. hey, zullen we nog even een plaat draaien. Ja. Voor mij echt, we uh, blij dat je me meegenomen. De Tower of Power <laughs> ja. wordt totaal nooit gedraaid op de radio. Nee, dat is echt zonde. En uh, ik, ja, ook als drummer zijn de drummer is da, volgens mij David Garibaldi heet hij. En als je gewoon een beetje Verder gaat in drummen, kom je met funk. Ja, krijg je gewoon dingen te zien voor hem. En ik heb hem een paar keer livestream, North Street Jazz of in Amsterdam. Ja, het is fantastisch. We gaan even naar luisteren. The tower's got the potion You might look into Set yourself in motion Power. Fantastisch, ja. hè? Mooi. Ja, ik word er heel blij van. Ja, Hé, hey Laurie, ben jij geïnspireerd om te gaan drummen? Nou, ik denk dat het begonnen is. Heel flauw. Maar toch... Ik denk met In The Air Tonight van Phil Collins. Oh ja? Ja. Uh, of je had ook in Nederland Max Werner. Dat was ook zo'n drummer. En die had in May. Zo'n liedje. En die had, had je zo'n clipje ook met... Uh, lag er water op zo'n Zo'n vel en dan sloeg hij erop en ging er daarboven. Zag je dan op top op? Dat was een beetje dezelfde tijd. Uh, maar ik denk toch veel cons. De, dus de, de, de break die er uiteindelijk halverwege in zit. Dat ik daardoor uh, geïnspireerd ben geraakt. Dus uh, halverwege jaren tachtig uh, ben jij uh, gaan drummen? Nou, wel eerder al. Maar gewoon, ja, waar mijn broer drumde al. ze stond een drumstal thuis. En mijn vader speelde accordeon. Dus het was een heel muzikaal gezin. Dus ik was altijd wel een beetje aan het drum, maar uiteindelijk ja, denk ik gewoon uh, ja, misschien iets, iets voor de tachtige jaren ben ik wel echt begonnen met drum. Oké. Okay. En hey, jullie zijn bij elkaar gekomen, omdat jullie bij elkaar, uh, jullie zijn eigenlijk een soort studentenbeentje, heb ik altijd uh, ooit begrepen. Dat klopt. ja. We studeren allemaal in Amsterdam. Uh, en uiteindelijk zochten ze voor een platenlabel uh, of voor een, voor een bepaalde artiest, zochten ze een achtergrondbeentje hoefde helemaal niet te spelen. moest een beetje playbacken bij de vijf uur show. Of ik weet niet hoe dat toen heette. Of, of, eh, eh, nou, ik kan er niet op komen. En de, toen werd er dus gewoon nog een bandje geformeerd van mensen die wel goed redelijk konden spelen. Maar het maakte niet uit wat je deed. Want je hoorde het toch niet. En zo is het ontstaan. Want jullie hebben naast uh, al de liefste uh, hebben jullie natuurlijk ook een uh, betaalde baan. Want uh, ik neem aan dat jullie er net niet van rond kunnen komen. Nee, dat is, heb je niet goed. Ik heb al twintig oh. jaar geen baan. Is dat zo? Dus ik, ja, zeker. Oh. Dus ik ben echt uh, al twintig jaar muzikant van beroep. En we kunnen er uh, eigenlijk uh, redelijk van rondkomen. Goed, nou ja. Ik heb, ik, toen, want uh, Gerard die is ooit uh, nou, is 95 bij ons geweest. En die studeerde toen voor arts, hebben we begrepen. Die is ook arts. En uh, dat doet hij nog twee of drie uur per week. Okay. Want als je dat niet doet, vervalt zijn licentie. Of hoe noem je dat? Dus ja. daarom houdt hij het bij. Uh, maar verder doen we eigenlijk alleen maar muziek maken. Nou, dat is het mooiste wat er is dan toch? Het is ook zo, ja. ja. Nee, sorry, dan heb ik het ja. helemaal verkeerd <laughs> gehad. Ik van, nou, als Gerard uh, arts nee, nee, nee, is... Nee, uh... ik heb eh, wel economie gestudeerd. Ik, ik heb het wel allemaal... omdat. Uiteindelijk vroeger, ja, dan zegt je vader, weet je wel, Luc, wat wil je nou eigenlijk gaan doen? En dan zeg je, nou, ik wil, ik wil muziek in. Ja, dit komt toch maar niks, weet je. Ja, Luc, daar kan je geld niet mee verdienen. Dus ik heb nog wel ook een andere studie gedaan. Ook het Constantine erbij gedaan. En uiteindelijk ga je toch je passie achterna en vind je je weg wel. Oké, okay. en jullie hebben een theatertour. U uh, speelde gisteren, geloof ik, in Culemborg. Nee, dat volgende week speelt oh, in Culemborg. En uh, gisteren stonden we dan in Velsen... met, okay. uh, met de harmonie. Maar we hebben nu wel weer een, een, een, inderdaad een, een, een nieuwe theatershow. Maar die is helemaal geënt op het nieuwe album. Dus we doen het album... plus, plus een beetje de Krakers. Uh, Laat me viveren, Bellis Histoire... wat andere dingen die vast in ons repertoire zitten. Uh, en en daar doen we dan denk ik 30 of 40... Nee, ik weet niet precies, 30 of 40, 40 van dit seizoen. Is dat uh, hard werken? Nee, het is alleen maar leuk... Ja, als je het iets leuk vindt, is het nooit hard werken. Als nee. het je passie is. Dus, uh... Jullie hebben een try-out gedaan uh, bij uh, Theater Pepijn in Den Haag. Dat is uh, volgens mij ooit gestart door Paul van Vliet. Dus het, uh, ook een try-out uh, Ja, dat is echt een heel klein theater. Je kunt er 80 mensen of 90 mensen. En, uh, maar dat zijn wel hele leuke... Uh, Intieme? Uh, ja. ja. Vaak, hoe kleiner iets is, hoe intiemer en hoe dichter bij je de mensen krijgt ook. En hoe groter hoe... Uh, Onpersoonlijke. Dus dat is uh, je, je liever, uh, liever zo'n concert uh, dan, een, uh, dan uh, bijvoorbeeld uh, Symfonica en Rosso in, Rosau in uh, het Gelderland. Nou, het is, dat, dat, is, dat is wel waar, maar uiteindelijk moeten schorsten dus ook roken. Dus mm -hmm. met die kleine theaters verdien je ja, bijna niets. Dus, dus er moeten ook wel wat grotere dingen tussen zitten die de rest weer compenseren. Dus het mooiste is een mix van alles. Oké, okay. nou, we gaan er zo meteen even verder praten. Waar uh, je, uh, jullie binnenkort in de regio optreden. Leuk. En uh, we hebben nu een plaat van wat was het? Sting? Sting staat nu op. Ja. Met, met uh, ook weer op drums. Belangrijk Fini Joluta. Ja, ik, uh, mooi. Ja. days was, all she was a kind of all It seems that. man die uh, afgelopen week in de Tonight Show was uh, in uh, Amerika. En toen heeft hij uh, voor een uh, vent uit het publiek heeft hij de ringtone ingezongen. Met uh, message, uh, oh, echt to waar? message To My Voicemail. Ja, dat was Sting. Oh, wat goed. Ik, ik kijk, kijk heel vaak. En ik heb hier straks in mijn rijtje ook. Want de, in dat bandje van de Tonight Show. Daar zit een drummer met zo'n grote afro op. En dat is Questlove. Mm -hmm. Van The Roots. Erg goede drummer. En uh, daar gaan we straks ook iets van draaien. Dus dank. ...komt het wel bij elkaar. Okay. En Goed zo. Ja. Hey, uh, Frans, Elise... ...wat, uh, wat jij al zei van... Uh, ...vooral Franstalig. Hoe is dat zo gekomen? Wij waren... ...van origine in het begin... ...ook gewoon een coverbandje. Uh, we speelden van Amsterdam... In, ...in heren van Amstel en overal. En, maar we hadden wel als een van de weinige bandjes... ...deden we ook Franse covers. Dus Michel Fugain en de Poppies. En, en uiteindelijk merkten we dat dat een beetje wel... ...dat daar de mensen... Eigenlijk het meest enthousiast van werden. En wat ons onderscheiden van andere bandjes. Toen hebben we ons iets meer op de Franse muziek geënt. En dachten nou, dat gaan we gewoon doen. Toen. Ook heel grappig werden we gevraagd. Door het merk Koeberg. Om een keer een Grand Café toe te, te gaan houden. Uh, en toen, en, maar dat eindigde in Parijs. In een Grand Café. En toen hadden we, toen hebben we, hadden we tegen elkaar gezegd. Laten we dan ook gewoon eens een uh, Fransstalige plaat maken. Met eigen liedjes. En als we dat dan in Parijs zijn, doen. Gaan we kijken hoe de Fransen reageren. Zo is het eigenlijk begonnen. En dat eindigde nogal grappig. Want die Fransen begrepen eigenlijk helemaal niet wat we aan het zingen waren. En die moesten om alles lachen. Dus het volgende tekst was laten we het dan maar eens een keer serieus aanpakken. Zo is het begonnen. Grappig. Ja. En, uh, uh, heeft het ook te maken dat jullie beide uh, allemaal Frans hebben geleerd? Of, uh... Nou, ik moet zeggen Gerard wel. Die is, echt ja. wel, die is ook wel frankofiel. En die, die twijfelde toen inderdaad om medicijnen te gaan studeren. Of Frans. Maar ik moet zeggen, ik ben volgens mij wel uh, bij drie of vier HAVO gestopt met mijn Frans. Dus uh, je kan wel, je kan wel uh, meezingen, maar je niet verstaanbaar maken? Nou, ik heb natuurlijk wel een beetje weer bijgewerkt. Maar ik, ik, het is, ik, ook als je in Frankrijk bent en je denkt, nou, nu ben ik er goed in. Dan heb je toch, ben je toch wel even een half uur stil dat je denkt, nou, eigenlijk begrijp ik het niet. En begrijpen zij mij ook niet. Hey, Franse muziek is, is vrij breed. Uh, bijvoorbeeld uh, Stroma, dit is uh, de afgelopen jaren bijvoorbeeld omhoog gekomen. Um, uh, gaan jullie daar ook nog naar, uh, naar, naar dat, dat soort uh, genre, naar, naar echte uh, pop-Franse platen? Nou, ik heb, ik heb, ook in theatershow's doen we dat altijd wel. Weet je, Formidabele. en mm -hmm. uh, Dans, dat hebben we altijd gewoon in het repertoire gehad. Maar blijf je wel altijd weer coveren. En we, hadden nu gewoon, we wilden komend seizoen gewoon eigenlijk alleen maar eigen dingen doen. Ja, dus de dingen die we nu gemaakt hebben, dat is wat het is. Dat is wel redelijk poppy, maar dat, is niet, dat kan je weer niet vergelijken met Stromaai. Nee. Heb je ook uh, be, al begrepen dat Blautsoen uh, ook op de Franse tour is uh, gegaan? Ja, toevallig zag ik het uh, uh, bij de Wereldraai door, dat hij het opent. Maar het is wel Engelstalig met af en toe een, een, een Frans woord erin. Ja, maar het is erin. wel helemaal geënt op de Franse pop van de jaren tachtig. Ja, ik, wat, ik, wat ik zag bij de Wereld Draai Door moest ik wel even winnen. Maar ik vind het wel... Het is natuurlijk een karakteratuur. Ja, hoe noem je dat? Gewoon die man ziet er natuurlijk wel speciaal uit met zijn haren en zijn bril. Ja. En, dus ik vond het allemaal wel passen eigenlijk. Ja, vind, ik, vind, ik vind wel... Ik heb was een concert van hem gezien, ook in Paradiso. En dat vind ik wel goed. Ja, maar het is niet zo van uh, dat, uh, dat hij... Dat de, zal de, de, de, denk ik niet, maar de, de Franse slag ingaat. gaat. Uh, zoals nee, je, dat je, denk ik, denk ik de niet. Zoals hij die tweede CD heet. Nee, nee, ik denk niet dat je dat met elkaar moet vergelijken. Hij nee. is natuurlijk wel een redelijk alternatief. En hij doet goed zijn eigen ding. Ja, vindt het wel knap. Ja. Eh, um, we gaan even weer muziek draaien. Ja. Uh, dat is wat ik ben het eigenlijk... Uh... George ben, nou, volgens mij oh ja, George nu Benson. George Benson. En dat is ook een liedje wat we altijd... Als je gewoon uiteindelijk vroeger als bandje zijn, dan moest je op tijd zijn, dan moet je soundchecken. Maar toen we werd er wat ouder, hadden we geen zin meer om te soundchecken. Dus het eerste liedje wat we deden werd de soundcheck En dat was een instrumentaal liedje. En dat was altijd van George Benson. En het heet? En het heet. Dat is een goeie, uh, nou, draai het maar even. Dus anders, ik ben het ook kwijt. Is goed. <laughs> een lekkere zondagmiddagmuziek, uh, uh, Luc? Ja, het is een beetje liftmuziek. Breezing heette het overigens, dat ik het niet wist. Je begrijpt het niet als je het zoveel jaar gespeeld hebt. Maar ik, George Benson, ik word er heel blij van. Die man ik kan ook nog goed zingen. Maar gewoon maar alles wat, wat, wat timing betreft in dit liedje klopt, volgens mij. Ja, absoluut. Um, jullie zijn met z'n drieën, uh, Gerard al de liefst, uh, jij en Robert uh, Kramers. Um, maar die wonen niet allemaal uh, bij elkaar. Nee, sterker nog, de bassist woont in Bergen aan zee. Ja. Ik woon in Zandvoort aan zee. En Gerard woont dan in Amsterdam, maar die woont wel op een woonboot. Aan zee. Dus wat betreft, ja, ja <laughs> zit hier, hebben zit we wel allemaal iets met het water te doen. Hey, en uh, jullie zijn, uh, uh, nou ja, professioneel dus. Uh, dus jullie zien ja. elkaar... Uh, Drie, vier keer per week. Zijn jullie echt, echt, echt een vriendelijk uh, ploeg geworden? Ja, dat wel, maar het is wel... Ook, Eigenlijk is het meer voor je een soort collega's. Want als, we, als je gewoon vrij hebt, zit je niet bij elkaar. Dus ja, ik denk dat je het gewoon wel moet vergelijken... met mensen die gewoon dagelijks vijf dagen per week collega's... Je bent een soort hele goede vriend-collega's. Maar je eet zelden bij elkaar. Je, in het weekend. Is dat ook het grote verschil met twintig jaar geleden dan? Toen jullie bij elkaar kwamen? Nee, ik denk dat dat altijd wel zo geweest is. Uh, kijk, de passie is muziek maken. Dus als je met elkaar als een soort chemie is... Ja, Dan ben je met z'n allen soort ultiem gelukkig. Uh, en als het zo. Maar wij doen het al een tijdje, dus als dat, als dat dan gewoon klaar is, we worden het toch een soort werkmodus. Wat we allemaal ontzettend leuk vinden, want het voelt niet als werk. Uh -huh. Maar dat is altijd wel zo geweest, denk ik. Als we nu naar je nu nieuwe album uh, Trois gaan kijken. Uh, je hebt al gezegd: een mengeling tussen uh, Franse chansons en uh, Nederlandstalig werk. Allemaal de, uh, eigen geschreven nummers. Klopt. Ja. Op twee na dan één vertaling ja. en één... Uh, maar goed, dat ja. heb je ook zelf dan vertaald. Ja, zeker. Um, Lekken ze uh, op de vorige al albums, de Franse Slag en Germaine de Drey? Nou, het is wel is een iets meer... Iets, ja, door de producer die echt uh, anders is, is het wel wat meer... Uh, is het anders geworden? Met meer popmuziekachtig, uh, wat credibler noemen ze dat dan? Dat het wat meer naar, naar de credible popmuziek gaat in plaats van dat het allemaal heel gladjes en uh, rechtgestreken tros avro muziek is, laat ik het maar zo stellen. Dat is wel een beetje verschil, denk ik. Oké, okay. Maar is dat een, een koerswijziging voor, voor de allerliefste? Of uh, zat het er altijd al in? Nou, dat is wel een koerswijziging. Ja, weet je, Vaak zit je op een pad in je leven. En dat, dat, zonder wat aan te doen kom je daar, daar niet van af. Maar door middel hebben wij gedaan van een producer te kiezen... dat we dachten, nou, die kan ons gewoon een beetje naar een andere kant toe trekken of krijgen. Is, is ons dat wel gelukt? Dat is wel bewust... Uh, om, omdat we ook gewoon wat breder... Ja, we, ik denk dat we meer te bieden hebben dan wat we deden. Mm Hoe -hmm. hey, on, ontstaat eigenlijk zo'n nummer? Want daar ben ik altijd heel nieuwsgierig naar. Uh, nee, de Wind heb je al verteld. Het is een uh, vertaling. Maar bijvoorbeeld zo'n nummer als Amsterdam. Toen ik het dag uh, denk van nou dat wordt gewoon een... een, een, een neonstalig nummer. Maar dat was uh, puur Frans. Dat klopt. Ja. Nou ja, dat verschilt ook. Soms is er, is er al een tekst. En dan... Uh, is, dan gaan we... Gewoon echt spelen. Gewoon uh, iets, iets, iets met z'n allen jammen. En kijken of dat lukt. Soms is er alleen een, een, een bepaalde uh, lick. Of een bepaald, een bepaald leuk dingetje. Van een drums en een bas, bas, uh, grooveje dat, dat werkt. En dan gaan we daar ga je daar overheen zingen. Alleen maar met pom, pa, rum, pom, pom, pom, pom. Of dat werkt. En als dat dan lukt. Ga je daar weer een tekst op maken. Het verschilt enorm. Maar volgens mij Amsterdam is echt wel uh, het gitaarlikje Wat ja. er was. Ja en, da en daar zijn wij dan weer op verder gegaan. En uh, is, is het nooit de, de drums waar, waar, waar, waar je mee start? Soms is dat wel zo. dat, gewoon een heel, dat, je, dat Ik denk, nou, dit is gewoon een heerlijke, ja, een heerlijke groove, een lekker ritme, daar, daar kunnen we wat mee. Dan doet Robert er ook wat, wat bij. En dan is dat de basis. Oké. Okay. En dan gaat dat, ja. En je muziekkeuze van de, die we uh, hebben gedraaid... is vooral op uh, Soul gericht. Soul en Funk. Die, dat uh, vind je niet terug op, uh, op het album? Nee, het is echt, een, nee, het is echt een, klopt een popliedje. Maar wel Nederlandstalig. En vandaar denk ik de volgende, toch? Ja. ja. En ik, dat vind ik wel grappig. Omdat uh, uh, degene van wie het origineel is... heeft in Zandvoort gewoond. Ooit. Wordt nu alleen vertolkt door um, Mathilde Zantink. Uh, mijn vader was ook fan uh, van deze... Nou, wat was het komiek? Hoe noemen we hem? Ja, komiek. Ja, de Ja, precies. Uh, en ik ik heb dat een keer gehoord tijdens een begrafenis en toen heb ik eigenlijk 4,5 minuten zitten huilen. Dus ik vind het gewoon een fantastisch mooi liedje. We gaan luisteren. bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht, van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij en van de appels op de tafel spreid is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoem En van papieren vliegers. Kinderstemmen in het groen. September, I don't stand Is Santing met uh, appels op de tafelspray. Ja, dat is van Toon Hermans het origineel. En er zit ook kust in. En ja, dat is een beetje mijn zachte kant. Ik vind het mooi. mooi. Het gewoon een mooi liedje. Ja. Ja. Um, jullie gaan uh, behoorlijk optreden de komende periode? Ja, ja, zeker. Zoveel mogelijk. En er staan er al veel. Maar promotie technisch omdat die plaat net uit is... Ja, krijgen we druk en hopen we dat het heel druk wordt. Ja, want jullie hebben vorige week opgetreden bij Spijkers met Koppen. Ja. Um, is dat uh, bijzonder om uh, bij zo'n radio-uitzending uh, te spelen of niet? Ja, dat is wel heel leuk. Het is, uh, die sfeer is daar fantastisch. En uh, die Dolf en uh, Felix Meurs met z'n tweeën maken. Die hebben echt de grootste plezier. En die, en die zijn ook grappig, vind ik. Ook als je het op, de, op de radio terug En die chemie is ook echt in de kroeg. En, en daarom moet je wel oppassen. Omdat het zo gezellig is. Weet je, let je niet zo goed op of, of je wel of niet wel goed muziceert. Dus mm -hmm. als je dan soms terug op de radio, denk je zo. want wat beter op mogen letten. Maar het is erg leuk om te doen en ja, vindt wel een legendarische show. Oké, okay. nou, ik heb het nog niet uh, teruggeluisterd door opstandigheden. Nee, ik, ook, ik luister niks meer terug, want ik ben vaak, uh, ik ben veel te kritisch. Dus dat doe ik ook niet meer. <laughs> um, binnenkort, uh, treden, nou, binnenkort in maart treden we hier in de regio op, in Heemsteden. Oh, dat weet jij beter dan ik. Ja, ik heb, ja. De, ik heb de agenda hier voor mijn neus oh, staan. Oh, goed. Nee, leuk. Ja, in de, dat zal wel in, um, hoe heet het? Theatertje? Theater de Luifel. Ja, ja. Dat is op 6 maart 2015. Uh, waarschijnlijk nog kaarten te verkrijgen. Ik zou het niet weten, maar ongetwijfeld wel. Ja. Hey, naar welke optreden kijk je het meest uit? Waar, waar zit eigenlijk de fanbase uh, echt van de allerliefste? Nou, vaak wel door heel het land. Wat wel leuk is, dat staat er nog niet op. Volgend jaar, voorjaar, gaan wij, komt er een groot event aan. En dat is ons 2000ste optreden. Dus okay. dan zijn, dan, ik denk dat het wel meer is, maar dat wordt dan het 2000ste optreden. En dat gaan we dan wel groot aanpakken. En uh, dan hopen we ook dat Paul Leon meedoet. En Ellen uh, Clark, van, weet je, ook een beetje uit Zandvoort. En dan, gaan, weet je, dan hopen we een soort, soort festival op te zetten waar maar een paar duizend mensen naartoe komen. En daar kijk ik wel naar uit. Okay. Maar of dat maart, april, mei wordt, dat weten we binnen nu een maand. En uh, ja, dan hoop ik wel dat daar echt de fanbase naartoe komt. Oké, okay, want jullie uh, treden ook geregeld op bij uh, Café uh, Luxembourg, Luxembourg. Uh, Erg leuk ook. Ja, ongedwongen in de kroeg. Gratis, Je kan komen kijken. En, uh, en daar spelen we dan ook van alles en nog wat. Dat okay. vind ik ook altijd heel leuk. Ja. Er zijn echt wat optreft, echt een theater en een, een café. Uh, ja, eigenlijk van alles. Ja, ja, festivals doen we ook. Ja, het is redelijk divers. En misschien is dat ook wel af en toe het probleem. Dat we te veel leuk vinden. Ja. Hé, hey, de tijd zit erop. We gaan nog één plaat draaien van The Roots. Ik wil je hartelijk danken uh, voor je komst. Ja, dank voor je uitnodiging. Ik vind het heel gezellig. En Abs de mensen die... Studio hier nog nooit gezien en het ziet er echt prachtig uit. Dankjewel. Ja. De laatste is The Roots. Waarom The Roots? Nou, dat is we hadden het net over de over de Tonight Show Questlove is een is een nou, een, een te gekke ja, soort breakbeat drummer die heel veel ja, enorme goede ja, stille grooves neer kan zetten, gewoon ja. Een beetje D'Angelo, als je dat soort dingen kent, daar is hij hem de meester in. Ehm uh, ja, ik, ik, moet ik draaien, want ik raak door die geïnspireerd. Oké. Okay. Jullie de het album is, uh, overal te koop, ook op iTunes. Overal. Uh, uh, het heet Trois, voor de mensen die het nog niet hadden begrepen. En uh, kom uh, al liefst te kijken in Café Luxembourg of de Luifel in, uh, in, op 6 maart. Of in, waar dan ook. Of ja. waar dan ook. Hé, hey, dankjewel en uh, misschien tot de volgende keer. Graag ja. tot de volgende keer, zou ik zeggen. Nou, dankjewel. Oké. Okay.